Zes uur onderduift wit met het NOS-journaal. In Syrië groeit de angst dat het leger keihard zal terugslaan... na berichten dat gewapende opstandelingen zeker 120 agenten hebben gedood. Dat gebeurde volgens de staatstelevisie in een stad niet ver van de Turkse grens. Het zou voor het eerst zijn geweest dat de anti-regeringsbetogers in Syrië... zo massaal naar de wapens grijpen.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 De Belgische gemeente Gent heeft een kort geding tegen een Nederlands kerntransport verloren. De rechter vond niet dat het onveilig is om een trein met uitgewerkte splijtstofstaven door de gemeente te laten rijden. De uitspraak betekent dat het transport van de centrale in Borsele naar een Franse opwerkingsfabriek kan doorgaan. Vijf jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. In Montenegro is een kopstuk van de beruchte Pink Panthers-bende opgepakt. Er werd in Zwitserland gezocht voor een juwedenroof. Pink Panthers zouden wereldwijd meer dan 120 juwelenroof hebben gepleegd. De bende heet de Pink Panthers omdat ze ooit, net als in de gelijknamige film, een gestolen diamant in een potje gezichtscreme verstopte. De rentree van Johan Cruijff bij Ajax is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De ledenraad heeft ingestemd met de vijf kandidaten voor de nieuwe raad van commissarissen. Behalve Cruijff komt ook Edgar Davids erin en de voorzitter wordt ondernemer Steven ten Haven. De aandeelhoudersvergadering moet de nieuwe raad van commissarissen nog benoemen. Dan het weer, eerst nog bewolkt en overal droog... maar in de middag in het zuiden enkele buien, soms met onweer. Het wordt dan 18 graden op de Wadden en 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 7 juni, goedemorgen. De EHEC-bacterie wordt verspreid door komkommers. schuine streep sla, schuine streep tomaten, schuine tauke streep okay, streep weg. Wat wel of niet van toepassing is. Nou, over dat geknoei in de communicatie, over de groentencrisis... praten we vanochtend met hoogleraar Duurzaamheid, Louise Fresco. En over EHEC gaat het natuurlijk ook op het Europese landbouwoverleg in uh, Luxemburg. We spreken Albert-Jan Maat van LTO Nederland, die zal daarbij zijn. En CDA-europarlementariër Esther De Lange steunt... staatssecretaris Bleker van Landbouw in zijn roep om een Europees noodfonds voor de getroffen tuiners. In Borselen staan alles zijn op groen voor het treintransport... van radioactief afval naar de van de kerncentrale naar La Haak in Frankrijk. Hoe laat die trein gaat rijden is nog niet duidelijk... maar Joris van der Kerkhoff is erbij vanochtend. Nou, helemaal geen trams of bussen rijden er vandaag in Amsterdam. Het openbaar vervoer ligt daar nu voor het eerste hele dag plat... Het protest tegen de voorgenomen bezuiniging. Opstandelingen in Syrië vrezen de wraak van het regime... na de dood van 120 veiligheidsagenten. Marjolein Weinings houdt Syrië voor IKV-pak... Christie in de gaten. We spreken haar straks. Nicole de Vever heeft het laatste nieuws uit Jemen, waar het nog lang niet zeker is of de president definitief weg is. Blijft. aanleiding van de nieuwste Apple-dienst gaan we praten over cloud computing. Ruud Ramakers is deskundig op het gebied van gezamenlijke software. We spreken hem na half negen. En morrende PSV-supporters kwamen gisteravond bij elkaar om een ongenoegen te uiten. En een Amerikaans congreslid twitterde zijn erectie de wijde wereld in. Oh dier, nou, daar gaan we het over hebben. <laughs> en over meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. Wil je ons ook volgen via internet? Ga dan even naar nos.nl. En voor uh, vragen of opmerkingen kunt u bijvoorbeeld terecht op Twitter... Oh jee, onze naam daar. En hoe Radio 1? In Amsterdam ligt vandaag het openbaar vervoer dus plat. Daarmee protesteren vakbonden tegen de geplande bezuinigingen. Oudere bonden in de hoofdstad maken zich grote zorgen over de bezuinigingen. Volgens hen gaat het kabinet uit van verkeerde informatie. Situatie bij de vervoerders is flink veranderd ten opzichte van vroeger. Ze hebben heel veel bezuinigd en ze hebben... Nou ja, alle dingen die er zo al waren... Wat, het was inderdaad een riant salaris wat je misschien wel kreeg soms. Dat is er allemaal uit. Maar de regering die denkt nog steeds dat het zo is zoals het misschien 15 jaar geleden was. En die denken dat ze daar flink op kunnen bezuinigen. Als de bezuinigingen doorgaan zal 40% van de bus, metro en tramlijnen in Amsterdam verdwijnen. En dat zorgt voor heel veel problemen bij senioren, zegt een ouderenbond. Dat betekent weer dat er nou ja, heel veel mensen heel lang moeten lopen voordat ze ergens een bus of een metro of een tram tegenkomen. En eh, dat zullen ze dan ook misschien wel niet kunnen. Dus dan zijn er twee mogelijkheden, tenminste als je niet kunt fietsen meer. Of je moet eh, het aanvullend openbaar vervoer eh, opbellen en daarmee gaan of je moet thuisblijven. Amsterdam is trouwens niet de enige stad... waar wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Morgen staan de trams en bussen in Den Haag stil. In Rotterdam ligt het openbaar vervoer overmorgen plat. Bezuinigingen op Defensie gaan door. De Tweede Kamer heeft minister Hillen van Defensie toestemming gegeven... voor de geplande bezuinigingen van 1 miljard euro. Nu begint het lastige gedeelte, zegt de minister. Het moeilijkste is nu eerst het gesprek met de bonden. We gaan nu praten over arbeidsvoorwaarden. We gaan nu praten over het hele sociale beleidskader. Ingreep 12.000 minder banen en een aantal duizenden gedwongen ontslagen... is echt niet gemakkelijk. Dus dat is nu een... Met het woord heftig wordt dat toch vriendelijk uitgedrukt. Een deel van de bezuinigingen zal worden opgevangen door natuurlijk verloop en het herplaatsen van personeel. Maar ja, zo'n 6000 mensen worden gedwongen ontslagen. Minister Heele hoopt het defensiepersoneel zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. De bedoeling is dat je voor het einde van het jaar zo'n beetje aan iedereen weet op welke manier die een toekomst in of buiten defensie kan gaan vinden. We gaan ons uiterste best ervoor doen om de mensen echt helderheid te geven en wat ons betreft zoveel mogelijk kansen. Ook de coalitiepartijen willen nog wel wat veranderingen... in de plannen van Hille. Zo moet hij onder meer nog een paar Cougar-helikopters in de lucht houden. Dat vindt Hille best, maar dan moeten ze nog wel even kijken... waar het geld vandaan moet komen. We hoeven niet ergens de Defensie opnieuw in te grijpen met een bezuiniging. Dit zijn gelden die vrij kunnen komen uit de verkoop van onroerend goed. Uit de verkoop van terreinen en zo. En we denken dat de... De kosten van de maatregelen die nu door de Kamer zijn gevraagd, niet zodanig groot zijn dat we dat niet daaruit kunnen betalen. En dat we zeggen dat het op een, op een fatsoenlijke manier gefinancierd is. Dan een Syrië. Het land zal hard optreden tegen de gewapende troepen die 120 politieagenten hebben gedood. Dat zei de Syrische minister van Binnenlandse Zaken in een televisietoespraak. Frankrijk heeft inmiddels samen met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een ontwerpresolutie voor de VN-Veiligheidsraad opgesteld. Het wordt tijd dat de Syrische president Bashar al-Assad opstapt, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé. The situation is now very clear in Syrië uh, Syria. The process of reform is uh, dead, and uh, we think that uh, Bashar has lost his legitimacy to rule the country. Met de resolutie wilden de landen het geweld van de Syrische regering... tegen de bevolking veroordelen. Alleen zal Rusland waarschijnlijk zijn veto over de resolutie uitspreken, zei Juppé. Russia probably will veto any resolution about Syria, even a mild one. We think that it will be possible to, to get 11 votes in favor of the resolution. And we'll see what the Russians will do if they veto... They will take their ook pogingen, Europese pogingen om de Veiligheidsraad te laten beslissen over Syrië ketsten af. Rusland, maar ook China en India zijn tegen een resolutie over Syrië. Europa wil Griekenland nog wel helpen met de financiële problemen. Maar Athene moet dan wel harder zijn best doen om de gestelde doelen te halen. Anders heeft dat grote gevolgen, waarschuwt Eurocommissaris Reen van Economische Zaken. De stakes zijn groot. Ze zijn enorm groot. And, uh, in this context, uh, we have to demonstrate uh, unity and uh, decisiveness uh, in order to contain financial instability, prevent uh, political paralysis uh, and avoid uh, social unrest. Griekenland moet 78 miljard euro besparen om in aanmerking te komen voor nog meer steun van de EU en het IMF. Ondertussen duren de onderhandelingen tussen Griekenland en de internationale geldschieters maar voort, zegt eurocommissaris Reen. Without this. Uh, Greece would be unable to honor its financial commitments. That is what it's het and of course that would have major negative ramifications for the whole of Europe. Premier Papandreou van Griekenland wil een referendum over verdere bezuinigingen. Veel Grieken zien die bezuinigingen namelijk niet zitten. 60.000 mensen gingen daarom dit weekend in Athene de straat op om te protesteren. Amerika heeft de democratische politicus Wiener toegegeven... dat hij een foto van een onderbroek met daarin zijn penis op Twitter heeft gezet. Hij wilde de foto eigenlijk naar een 21-jarige studenten sturen. Maar iedereen kon hem door een fout bekijken. Last Friday night I tweeted a photograph of myself... that I intended to send as a direct message as part of a joke to a woman in Seattle. Once I realized I had posted it to Twitter, I panicked. I took it down and said that I had been hacked. I then continued with that story, to stick to that story... which was a hugely regrettable mistake. Yes, Loog, Wiener dus over de foto. Uh, en dat spijt de duidelijk geëmotioneerde congreslid heel erg. I haven't told the truth. And I've done things I deeply regret. I've brought pain to people I care about the most. And the people who believed in me. And for that I'm deeply Sorry. I apologize to my wife. I'm deeply ashamed of my terrible judgment and actions. de yeah, I mean, wil graag Michael Bloomberg opvolgen als burgemeester mm. van New York. Maar die campagne heeft hij voorlopig op een laag pitje gezet. Oh. FIFA-voorzitter Blatter uh, wil, nu hij wel is herkozen... alles op alles zetten om het vertrouwen in de voetbalbond te herstellen... zei hij in een interview met tv Zender CNN. I have said something else... Uh, uh, I have said zero tolerance is one thing, but I have also said the social, political, social and cultural im implementation of football is important. But now it's uh, to rebuild the image of FIFA that's number one, and I have already started. De herverkiezing van Blatter als FIFA voorzitter verliep uh, niet zonder problemen. Hij werd in verband gebracht met corruptie, net als zijn concurrent Bin Haman. Die werd daarom geschorst en terecht in Blatter. Ook al zijn Bin Haman en hij al jaren goede vrienden in dit soort gevallen, laat hij zijn vrienden zo vallen. We are friends, but friends going together uh, when, uh, when it is in the interest of some of the people. For me, going together with people, it's only the interest of FIFA. In Blatter wil dat er een speciale onderzoekscommissie komt om de problemen van de FIFA te verhelpen. En daarin willen graag experts zoals Johan Cruijff en oud-minister Kissinger van Amerika. En ook operazanger Placido Domingo. Beurs in New York dan, die sloten gisteren opnieuw lager. Beleggers waren bezorgd over de afzwakkende Amerikaanse economie, waardoor vooral de banken flinke klappen kregen. De Dow Jones-index sloot een half procent in de min. De gedomineerde Nasdaq ging zelfs ruim 1% procent omlaag. Japan wordt er alweer gehandeld, de Nikkei is daar vrijwel onveranderd. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nwsnl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. En het is vandaag de verjaardag van Prins Roger Nelson. Oftewel, Prins. Hij wordt al 53. Komt dit jaar naar Nederland. Niet alleen voor drie concerten op North Jazz. Gisteren werd ook bekend dat hij op 26 juli een concert geeft in Ahoy. Voor de liefhebbers de kaartverkoop start vrijdag. Sinds dus naar Nederland voor drie concerten op Nootsie Jazz... en een solo concert in Ahoy van hem alleen dus. U hoort de Raspberry Beret. Het is uh, 16 minuten over zes. Wij gaan naar Joris van de Kerkhoff voor het eerst vanochtend. En uh, Joris, goedemorgen trouwens. Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. We gaan het hebben over uh, het transport van Nederlands kernafval. Uh, ik sprak gisteren met de burgemeester van Gent. Die wilde dat voorkomen. Dat was hem niet gelukt, hè? Het is hem niet gelukt, Ze ja. Zullen we eerst nog even naar die burgemeester gaan luisteren wat zijn doel was eigenlijk om het te, te voorkomen? In de Nederlandse vergunning staat dat absoluut moet vermeden worden om dit transport langs dicht bevolkte gebieden te laten passeren. Nu de stad Gent is een stad van 250.000 inwoners. Die sporen lopen inderdaad dwars door de stad. Dat lijkt mij een gevaarlijk iets te zijn. Ja, nou, uiteindelijk heeft hij dit uh, voor de rechtbank van eerste aanleg uh, willen uh, voorgebracht. En uh, die rechtbank van eerste aanleg heeft gezegd: van ja, u bent met uw vraag om dit transport door Gent te laten gaan, bent u gewoon te laat gekomen. En daardoor kunnen wij er niets over zeggen. Dat transport staat gepland tussen zes en 10 juni. En het kan dus gewoon vanuit Borselen, Vlissingen-Oost... Eh, richting Bergen-op-Zoom, volgens mij. Dan naar Roosendaal, dan naar Antwerpen. Dan eh, daar moeten ze ook door Mortsel, een, een dorpje... waar ze ook protesteren tegen eh, de komst van, van die trein, door Gent. Uiteindelijk naar de Haak in, eh, in Frankrijk. Het mag dus in ieder geval door Gent. Eh, zij zijn degene die een kort geding hebben aangespannen. Anderen hebben dat, dat niet. Het zou nu zo zijn dat die... Eh, staven met, met, met afval nu al wel apart gelegd zijn. En ja, hoe dat dan precies werkt, zo dichtbij kom je daar natuurlijk ook niet. Ik ben nu wel in Zeeland. Wat nu voorbij komt, is een ander transport... Een grote vrachtwagen uh, in de buurt van, uh, van Borselen die, uh, die, die voorbij rijdt. Um, hoe dat transport dan precies gaat, en misschien wordt het wel het verhaal, Lara... van ken je dat verhaal van dat transport? Ja, het gaat niet. Of misschien is het al, uh, al wel geweest. In België zijn er ook verhalen dat er al in mei... Uh, medio mei zo'n gelijksoortig uh, transport door, uh, door Gent is gegaan. Maar waar dat dan vandaan is gekomen vanuit Zeeland... of bijvoorbeeld vanuit Doel, uh, de kerncentrale in de buurt van, uh, van Antwerpen of vanuit Mol, uh, weet ik veel van waar vandaan. Uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is niet helemaal helder. Nou, voldoende vragen over een transport... Uh, waar de komende uren misschien wel antwoord uh, op komt. Hier, vanuit Zeeland, of vanuit België, of vanuit West-Brabant. We zijn benieuwd of, het, uh, of de treinen gaan rijden. We horen het in de loop van de ochtend van Joris van der Kerk of die houdt het in de gaten. Bijna tien voor half zeven. niveau van het Nederlands basis- en voortgezet onderwijs daalt. Leerlingen scoren vooral slecht voor wiskunde en natuurwetenschappen. Het Centraal Planbureau heeft berekend hoeveel geld dat kost. En dat zou wel eens zo'n zes miljard euro per jaar kunnen zijn. Want hoe slechter het onderwijs, hoe minder innovaties in het bedrijfsleven. Verslaggever Martijn van der Zande ging langs bij een aantal wiskundestudenten. Scholen hebben over het algemeen oog voor zwakke leerlingen. Maar hele excellente leerlingen krijgen wel eens te weinig aandacht. Oké, okay. ik wil er graag even opgave 7 voor doen. Dit is een clubje hele slimme jongens en meisjes. Ze bereiden zich voor op de wiskunde-olympiade. En de opgave is om te bewijzen dat de bicitrices van die twee hoeken elkaar hier loodweg snijden. Ze hebben van hun school een week bijzonder verlof gekregen en zijn heel wat uurtjes per dag bezig met wiskunde. Nou, en dit kunnen we allemaal uitrekenen. Het wordt een hele rekenpartij. School heeft dus extra aandacht voor ze. Maar soms missen ze nog steeds die extra prikkel. Er zijn wel bepaalde dingen van dat je kunt verbreden en dergelijke, maar ja. <lacht> ik, ik, ik doe dat eigenlijk liever niet meer. Hoe zit het bij jou? Word jij nog een beetje uitgedaagd? Ja... Bij wiskundelessen niet echt, maar bij de rest wel. Volgens het CPB staat de kwaliteit van docenten onder druk. De organisatie van de wiskunde-olympiade weet wel hoe de ideale docent eruit ziet. Ja, ik denk dat de, de, de meest waardevolle docent is een docent die zelf goed in de wiskunde zit. Of in het algemeen goed in het vak zit. Zodat als leerlingen wat dieper gaan of wat moeilijke vragen hebben, dat die, dat die antwoord heeft op de vragen. Of dat die leerlingen een leuk, leuk onderzoeksonderwerpje kan voorschotelen zodat de leerlingen ermee aan de slag kunnen. Je bent natuurlijk zelf ook docent. Hoe kun je nou merken dat leerlingen enorm slim zijn? Zeg maar, hoe kun je die prikkelen? Nou, het leuke is, in elke klas heb je wel een beste leerling. En een leerling die tien minuten voor het einde klaar is. Of een leerling die misschien een beetje gaat zitten vervelen of die er altijd een tien haalt. Die heb je in elke klas en op elke school heb je die wel. En juist zo'n leerling zou eens een keer een Olympiadeopgave kunnen geven. Die staan gewoon allemaal op internet. En dan zul je zien dat, dat die leerlingen zich daardoor uitgedaagd voelen. Dat die uh, veel gemotiveerder worden. En met veel meer plezier in de wiskundeles zitten. Uh, dus dat is denk ik voor iedereen leuk. Voor de docent leuk, voor de leerling leuk. Uh, en die leerling die ontwikkelt zijn talent. Die wordt, blijft, uh, blijft uitgedaagd worden. En dat was een. Uh bijdrage van Martijn van der Zanden. Wij gaan door naar Griekenland. Als Europa besluit Griekenland de helft van zijn schuld kwijt te schelden... dan kost dat de Nederlandse belastingbetaler al gauw zo'n duizend euro. Bleek gistermiddag tijdens een debat op de Universiteit van Amsterdam. De centrale vraag daar wat te doen met die torenhoge schuld van de Grieken. Eén nou, ding was wel duidelijk. Hoe meer economen en bankpresidenten je bij elkaar zet, hoe groter de meningsverschillen worden verslaggever Jeroen Schutteijster sprak na afloop met twee gasten, onder wie Willem Buiter, hij is hoofdeconoom van de Amerikaanse Citigroup. U kwam naar Amsterdam om die ene vraag te beantwoorden, wat te doen met Griekenland? Wel, de overheid is in staat van staatsbankroet en de schuld van die overheid zal dus geherstructureerd moeten worden. Een groot deel daarvan zal afgeschreven moeten worden. De enige vraag is wanneer we dat moeten doen, onmiddellijk zou één mogelijk advies zijn, dat is normaal het beste, als je eenmaal niet solvabel bent, dan is het beste te herkennen... en de verliezen zo snel mogelijk uh, te laten incasseren door de crediteurs. U zegt eigenlijk van neem de helft van de schuld van de Grieken en begin weer opnieuw. De Grieken zullen hun schuld niet uh, volledig betalen. Ja, dat is een uh, politieke econom en economische realiteit. En de enige vraag is dan als de, de Griekse overheid... en de Griekse belastingbetaler dus indirect... Uh, niet betaald, wie betaalt er dan wel. En dat zullen dus of uh, de banken, de pensioenfondsen... en de uh, verzekersmaatschappijen zijn die in die staatsobligatie investeerd hebben... of het zullen de uh, belastingbetalers in de rest van Europa... met inbegrip van Nederland zijn. Maar die keuze moet snel gemaakt worden? Uh, lijkt me wel. Hoe sneller, hoe beter. De helft van het verlies moeten we pakken. Hoeveel is dat? Uh, als de helft ervan afgeschreven wordt, dan uh, zouden het 170 miljard zijn. En wie betaalt dat? Uh, nou, gedeeltelijk dus de crediteuren van de banken en gedeeltelijk ook de Nederlandse en de andere Europese belastingbetaler. Wat moet er dan in Griekenland gebeuren als die helft van de schuld is kwijtgescholden? Ze hebben er nog een tekort en uh, zullen dus ongetwijfeld nog door moeten gaan met uh, hervormingen, hogere belastingen, lage hogere uitgaven, privatisering en de hele structurele met methode. Maar het betekent wel dat de, de Griekse belastingbetaler niet de enige lui zijn die uh, voor hun schuld betalen. De Nederlandse crediteur en de Nederlandse belastingbetaler doen ook een beetje mee. Hoogleraar Arnold Boot, Willem Buiter, die zei uh, Europa moet zijn verlies nemen, schenkt de helft van die Griekse schuld kwijt en uh, dan verder gaan. Zomaar kwijtschelden, daar schiet niks mee op. Griekenland maakt er nog steeds schuld bij. Griekenland is een niet-concurrerende economie. En je zult Griekenland dus een worst voor moeten houden. En die worst is dat je bereid bent een deel van die schuld kwijt te schelden. In ruil voor veranderingen in de Griekse economie, die Griekenland concurrerender maakt. En als Griekenland concurrerender is, dan heeft. Europa daar juist ook weer wat aan. Want dan wordt Griekenland in plaats van het gehandicapte kindje van Europa... wordt nog een land waar je mogelijk iets aan hebt. Kwijtschelden, dat betekent dat de Nederlandse belastingbetaler ook weer betaalt. Ja, absoluut. Ik denk dat uiteindelijk de vraag is of we per Nederlander... meer of minder dan duizend euro kwijt zijn aan Griekenland. Per Nederlander, inclusief baby's. Maar wat is politiek haalbaar? Dat is de vraag. Wat is politiek haalbaar in Griekenland en wat is politiek haalbaar hier? En daar zul je elkaar moeten vinden. En dat betekent dat er perspectief voor Griekenland geschapen moet worden. En hier naar Nederland zal het verhaal moeten zijn... Uh, wij als politici hebben het altijd belangrijk gevonden. En wij gaan het nu eindelijk aan het volk vertellen... waarom het belangrijk is dat Griekenland er, erbij is. En het kost ons nu geld... Jammer, we hebben niet goed opgelet eigenlijk in het verleden. Maar we hebben nu wel een manier waarop Griekenland in de toekomst niet weer in dezelfde problemen raakt. En we ook het Griekse volk geholpen hebben. Kost het politieke partijen in Nederland dan geen stemmen? Ja, het kost politieke partijen ongetwijfeld stemmen. Als het kabinet het perspectief weet te schetsen van wat zij als perspectief ziet voor het eurogebied. Dan is dat haar verantwoordelijkheid. Zij zijn de macht en zij zal het op een verzoenlijke wijze moeten oplossen. En dat aan de kiezer duidelijk maken. Absoluut. Politici moeten duidelijk maken dat Nederland belang heeft bij de Europese Unie. Belang heeft bij de euro. Dat het ons heel veel brengt. En dat er nu naar de toekomst toe een beleid opgezet wordt wat echt houdbaar is. En dat deze problemen die we nu gezien hebben en nu zien met Griekenland... zich nooit meer zullen voordoen. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer sprak met de Willem Buiter en met hoogleraar Arnoud Boot. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De revolutie van Johan Cruijff bij Ajax begint vorm te krijgen. Gisteren ging de ledenraad akkoord met de voordracht van de nieuwe raad van commissarissen. Daarin moeten buiten Cruijff ook Edgar Davids, Marjan Olvers, Steven ten Haven en Paul Reumer zitting nemen. Volgens een van de clubleden, Rob Been Junior, is het nog net geen historische dag. Nou, een historische dag is uh, wanneer we grote sportieve successen boeken. Maar als Cruijff terugkomt, nu officieel bij Ajax, dat is toch een historische dag. Het is een belangrijke dag voor, voor onze club.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 op Been Junior. Joep Scheuter sprak met hem. De grote onbekende in de beoogde raad van commissarissen... is Steven ten Haven. Hij is een bedrijfsstrateg... met als specialiteit het herstructureren van organisaties. Nou, dat deed hij eerder ook bij Nokia. En hij ziet wel overeenkomsten tussen die twee merken. Nou, er is in ieder geval een overeenkomst. En dat is dat het in beide gevallen natuurlijk om topmerken gaat. Maar het is ook volstrekt helder. Emotie, Ik zei, hè? Zeker.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 Maar de kunst van, van het managen en besturen en ook het toezicht houden... is juist op het moment dat toch iets oppopt... dat je dan op een goede, constructieve manieren mee omgaat. De nieuwe Raad van Commissarissen zal er eenmaal benoemd... als eerste aan het werk gaan om een directie aan te stellen. Pas dan kan het nieuwe Ajax van Cruijff vorm gaan krijgen. Nederland zelf al is daar Montevideo gevlogen voor de laatste oefenwedstrijd van het seizoen. Woensdag tegen Uruguay. Oefenwedstrijd tegen Brazilië van zaterdag kreeg nog wel een staartje. Omdat Robin van Persie boos van het veld stapte en direct naar de kleedkamer liep. Hij was kwaad op Arjen Robben wegens een zelfzuchtige actie. Van Persie bedacht spijt en zegt van zijn fout geleerd te hebben. Toen ik werd gewisseld, dan uh, moet ik eigenlijk gewoon plaatsnemen op de bank. En uh, dat, dat deed ik niet, omdat ik dan teleurgesteld ben. Een baal.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 De meest besproken international was gisteren trouwens Giorgino Wijnaldum. De Feyenoorder staat in de belangstelling van een groot aantal clubs. Gisteren bijvoorbeeld meldde PSV zich bij Feyenoord. En eerder al werd FC Twente genoemd als kandidaatkoper. De speler zelf wist gisteren nog niets van de Eindhovense belangstelling. De vraag is of hij er eventueel oren naar zou hebben. Oren naar, ja. Ik ben nu met Feyenoord in gesprek en uh, ja, de rest is bij jezelf. Dus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 Nou, de tijd zal het leren. Dat was Bert Maaldeging. Hij was in gesprek met Fijnhouder, Giorgino Wijnaldum. Radio 1, het NOS-journaal.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 Vanuit het zuiden breekt ook steeds meer plaatsen de zon door. En vanmiddag is het dan ook heerlijk weer met aardig wat zonneschijn, weinig wind en temperaturen tussen de 18 graden aan zee en 1 of 22 graden in het binnenland. Later op de dag is er kans op een bui, maar vooral vanavond komen er buien opzetten. De buien trekken dan gedurende de nacht van zuid naar noord en kunnen lokaal behoorlijk actief zijn. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 11 Morgen, woensdag, dan komt het kwik nauwelijks boven de 20 graden uit. En aan zee wordt het niet warmer dan het graad op 16. In de ochtend vrij veel bewolking en in het noorden lokaal wat regen. Later op de dag droog en meer ruimte voor de zon. AWB-verkeersinformatie: er staan files op de A7 richting Amsterdam voor Purmerend 2 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor knop het Koenplein 3. De A12 Duitse grens richting Utrecht voor knopend Waterberg 3.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 De nvkl installateur gaat tot het graadje. Holland Hollandfestival met kamermuziek van Ades, Ives, Nurgord en Daal. Uitgevoerd door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Met Thomas Ades achter de piano. 19 juni in het muziekgebouw aan het Ei. Kaarten via hollandfestival.nl Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik kwam er een loos alarm uit Duitsland gisteren. Ook Gay is niet de oorzaak... sprossen, de Duitse sprossen, het is iets meer dan Touge, maar vooruit... is niet de oorzaak van de EHEC-besmetting. Voor de producenten van Gay was echter het kwaad alweer geschiet. Slaggever Roel Pau merkte dat ze gisteren de hele dag in touw waren... om de schade te beperken. Forellenmoes met gekiemd venkelzaad... Erg lekker, maar is het ook veilig? U kunt ze gewoon allemaal, uh, kunt ze allemaal eten. Ik zal er eerst één eten. Als ik blijf staan, dan, uh, dan is het goed. Ik eet ze met smaak. Op een persconferentie van de kiemgroentesector krijg je natuurlijk hapjes met kiemgroenten. Gast hier, het bedrijf Van der Plas Sprouts, kweekt naast Tauge nog zo'n 20 variëteiten. Maar voor de Duitsers was het één pot nat: sprossen. Het zijn allemaal sprossen. En die zijn gevaarlijk. Nou, we hebben het grootste assortiment. Daar zitten onder ook uh, linzen bij en uh, de radijs. De kiemen die genoemd zijn in het bedrijf in Duitsland. Dus ja, daar hebben we ook onder te leiden natuurlijk. Want, uh, ja, die, die, die raakt u ook uh, minder uh, makkelijk kwijt? Ja. Duitsland stopt. is gewoon helemaal gestopt. In de koelcel staan blauwe bakken met verse touwtouw G. Ja, Dat is uh, ongeveer 12 uur oud. Om 6 uh, uur geoogst. Nou, Gaat meestal binnen een dag weer weg. Eén dag koelen. En de volgende dag gaat het aan de klant. Hoeveel, Hoeveel kilo uh, was dat trouwens? Uh, net in die blauwe kratten. In zo'n krat zit 10 kilo. Mm -hmm. En we oogsten gemiddeld per dag 8000 kilo. En die raak je vandaag niet kwijt? Die je? raak je vandaag niet kwijt. De hele sector produceert per week zo'n 1000 ton kiemgroenten. En daarvan zullen er dus binnenkort wel een paar naast de komkommers en de tomaten op de composthoop terechtkomen. Een flinke schadepost zegt Cor Hurks, woordvoerder namens de vijf kiemgroentebedrijven die ons land telt. Als je de totale afzet van de sector ziet die zich rond de 30 miljoen euro beweegt... wetend dat zo'n 40% van de afzet in Duitsland wordt gerealiseerd... zal dan een 12 tot 15 miljoen euro schade gaan opleveren als dat een jaar lang aanhoudt. Een jaar lang? Dat is wel heel erg lang, toch? Ja, dat klopt. Maar ik, ik verwacht zelf niet dat we er binnen een paar dagen uit zijn... Uh, omdat, zoals je dat nu ook bij komkommers en tomaten ziet, die vrijgepleit zijn. Mm -hmm. Zelfs op dit moment er zich wel een lichtherstel aftekent. Maar nog lang, lang, lang niet uh, terugkomt op het niveau waarop het was. En behoort te zitten in deze tijd van het jaar. Dus we zullen met wat langere gevolgen rekening moeten houden. Niet iedereen heeft trouwens evenveel last van de onheilstijdingen uit Duitsland. Tauw kweker Dekker bijvoorbeeld, die heeft er nog helemaal niks van gemerkt. Hij levert veel aan Chinese restaurants. De, de afname is niet gestagneerd en uh, ze blijven gewoon afnemen. Hebben ze wel vragen aan u? Nee, ook geen vragen. Nee. Nee. Het is alsof ze de media niet volgen. De Chinezen in Noord-Holland lezen dan misschien geen krant. In China doen ze dat wel. De eerste ongeruste e-mails die Van der Plas Sprouts gisterochtend kreeg... kwamen van collega-kwekers in China en van Chinese leveranciers van taugézaad... En daarna kwamen de telefoontjes van de klanten. En toen de media, dat ging de hele dag door. Uiteindelijk resulteerde dat in de allereerste persconferentie van de kiemgroentesector in Nederland ooit. En die had vanzelfsprekend maar één boodschap. Nederlandse Tauge is oké. Okay. De tauge en de kiemgroenten zoals die in Nederland worden geproduceerd... Uh, voortdurend aan inspectie worden onderworpen. Van grondstof tot en met eindproduct. Zodat er uh, met zeer grote uh, mate van zekerheid gesteld kan worden... dat dit product gewoon veilig bij de consument komt. Geen bus, geen trams en geen metro's vandaag in Amsterdam. Er wordt weer gestaakt in het stadsvervoer. Ze zijn het... Uh, niet eens met de plannen van het kabinet. Hoor u zo dadelijk meer over. Want we gaan eerst nog eventjes naar een opmerkelijk verhaal uit New York. Social media. Daar uh, moet je wel een beetje mee oppassen. Zeker als politicus. En helemaal als je het gebruikt voor seksspelletjes. Een Amerikaans congreslid in New York is hard op zijn gezicht gegaan. Door op Twitter net op een verkeerde knopje te drukken. En oeps, de hele wereld kon de goed gevulde onderbroek zien van Anthony Weiner. En dat is lastig als je burgemeester van New York wil worden. Het New Yorkse congreslid Wiener bleef het twee weken lang stug ontkennen... dat een wat ranzige foto op Twitter van hem was. Een foto van een onderbroek met daarin een penis in staat van opwinding. Wiener bleef maar volhouden dat zijn Twitter-account gekraakt was. Maar toen gisteren weer een foto boven water kwam... kwam de aap uit de mouw, om maar zo te zeggen. De New Yorker bekende schuld. Last Friday night I tweeted a photograph of myself... that I intended to send as a direct message as part of a joke to a woman in Seattle. Vorige week zette ik een foto op de Twitter van mezelf... die ik als direct message wilde versturen naar een meisje in Seattle. Bij wijze van grap. Maar in plaats daarvan zette ik de foto op de algemene lijst... zegt een schuldbewuste wiener. En dat is nou precies het gevaarlijke van Twitter. Je kunt je volgens die op jou reageren een antwoord sturen... maar dat antwoord is dan openbaar. Een privébericht, alleen zichtbaar voor de ontvanger... moet je echt apart selecteren. En daar is waarschijnlijk iets fout gegaan. Toen ik me realiseerde dat ik mijn tweet had gepost... heb ik hem meteen gedelete, maar raakte toch in paniek. En verklaarde dat mijn account was gekraakt, zegt Wiener. En die paniek is niet zo raar, want je kunt in feite niks wissen van Twitter. Dus besloot hij te liegen een week geleden. I have... Photographs. I don't know what in the world of Er circuleren allerlei foto's van. Mij. Ik weet ook niet precies wat of wat er allemaal gemanipuleerd is. And we're is Obviously, access to my account, We gaan nu proberen uit te vinden wat er gebeurd is om te voorkomen dat mijn account nog eens wordt gekraakt. I then continued with that story, to stick to that story, which was a hugely regrettable mistake. En toen bleef ik dat verhaal volhouden. Dat was een grote fout. To be clear, the picture was of me and I sent it. I'm deeply sorry for the pain this has caused my wife Huma and our family. Om duidelijk te zijn, die foto was van mij en ik heb hem geplaatst. Ik vind het verschrikkelijk, de pijn die ik hiermee mijn vrouw Huma aandoe. Wiener is net getrouwd. Zijn Huma is een naaste medewerkster van Hillary Clinton... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Anthony en Huma zijn in de echt verbonden door niemand minder dan Bill Clinton... ex-president van de Verenigde Staten. Wiener wil niet scheiden van Huma. De Clintons zijn dus zijn voorbeeld. Die bleven ook bij elkaar na alle affaires van Bill... Maar haar, dat zal niet vanzelf gaan, zo weet de relatietherapeut die er meteen werd bijgehaald op CNN. Ze moeten onmiddellijk in therapie. Zijn vrouw heeft steun nodig en ze moet nu loskomen van al het tumult om haar heen. En hij moet zijn impulsen leren controleren, zo luidt het advies. Wiener treedt niet af, maar zijn democratische partij eist wel een ethisch onderzoek naar zijn gedrag. De ambities van Wiener om burgemeester te worden van New York in 2013 staan nu even op een lager pitje. Ja, de vraag is of het hem überhaupt nog gaat lukken natuurlijk. We hoorden een bijdrage van correspondent Wessel de Jong. Dan toch echt naar de staking in het stadsvervoer in Amsterdam. Kon net al niet wachten. Medewerkers daar en de bonden ook niet zijn het niet eens... met de plannen van het kabinet. Bezuinigingsplannen. Vandaag ligt het openbaar vervoer dan stil in Amsterdam. Morgen in Den Haag en overmorgen in Rotterdam. Menno Reemeyer in Amsterdam. Menno, goedemorgen. is het rustig? De bussen staan in de remise hier voor de deur. Bij de remise is het nog redelijk rustig, man of tien. ...moeten zich hier registreren in de kantine. Er het ook een briefje trouwens, registratie van werkwilligen. Zijn die er ook werkwilligen? Gezien? Geen idee. Al wat gezien? Nog niet gezien. Nee. U staakt? Ik staak. Petje op, afverkabel, even vee in actie. Ja, duidelijk. Ja, niet eens met de bezuinigingen? Ja, u weet hoe het werkt hè. U hebt er zelf ook mee te maken. In uw uh, werkgelegenheid. Wij moeten ook bezuinigen. Ja, we voeren ja. nog geen actie. Nee, maar ja, wie weet. Dat komt bescheren ook dan wel. Misschien kunnen we dan de petjes lenen tegen die tijd. En de vlaggen. Ja, zo, uh, zo gaat dat bij, uh, bij een actie. Het is wat publieks onvriendelijker dan de vorige keer. We hoorden al de oudere bonden. Die natuurlijk uh, aan de ene kant begrip hebben. Omdat ze gebaat zijn bij goed openbaar vervoer. Aan de andere kant last hebben vandaag. Um, op internet zijn er uh, acties stopdestaking.nl. Om uh, vooral je, je abonnementgeld uh, te voeren terug te krijgen. Zo gaat dat op zo'n stakingsdag. De stemming zit er goed in, horen we op de achtergrond. Erik Vermeulen van Africabo NV, maar toch publieksonvriendelijk vandaag. Ja, dat uh, is waar. Het is ook heel jammer. Uh, maar ik denk dat we niet anders kunnen op dit moment. We zijn publieksvriendelijk begonnen. We hebben gezegd van uh, iedere stap die we hierna moeten zetten... die zal wat, uh, wat harder worden. En inmiddels is het zover uh, gekomen dat wij uh, 24 uur plat moeten. Maar was het nog nodig? Want minister Schulz van Verkeer kwam gisteren met het aanbod... 23 miljoen voor de OV-bedrijven in de drie grote steden... om te investeren, om de pijn te verlichten. Ja, het was heel toevallig dat ze daar gisteren mee kwam. Uh, wij zijn het uh, traject begonnen uh, met het verhaal van... Uh, wij willen ons verzetten tegen die kortingen. Want die kortingen die leiden tot uh, 40% minder openbaar vervoer in de, in de steden. Dat, dat klinkt allemaal even wat abstract. Uh, even de cijfers erbij. 120 miljoen in totaal moeten bezuinigd ja. worden. Over de drie grote steden hier in Am Amsterdam. Bijvoorbeeld zo'n 75 à 80 miljoen euro. En dat gaat dan, zo is berekend, van de 44 buslijnen verdwijnen er dan 25. Dan uh, van de 16 tramlijnen gaan er uh, ook drie weg. Om er wat te noemen. Om even de cijfers erbij te hebben. Klopt. En dat... Uh, uh aantal kan je heel simpel kenschetsen door te zeggen van... dat betekent dus kaalslag in het openbaar vervoer. 120 miljoen wil ze in totaal bezuinigen. En het bijzondere van wat ze gisteren heeft gezegd is... dat ze nog steeds zegt dat er 120 miljoen moet worden bezuinigd. Dat ze nog steeds zegt dat er verplicht moet worden aanbesteed. En als dat allemaal achter de rug is en er dus kaalslag heeft plaatsgevonden in het openbaar vervoer, dan is ze bereid om 23 miljoen beschikbaar te stellen voor specifieke investeringen in het openbaar vervoer. Dus we maken het eerst kapot en daarna stellen we 23 miljoen beschikbaar. Dat trappen wij dus niet in. Maar in de rest van het land is er al aanbesteed en daar is gebleken dat je met minder geld bijna hetzelfde kunt. Ja, dat klopt. Als je dat uh, zou vergelijken met het openbaar vervoer in de steden uh, vier, vijf jaar terug, dan was dat ook een reëel verhaal geweest. Nu blijkt uit allerlei rapporten, ook uit de meest recente rapporten die op verzoek van de minister zelf zijn, uh, zijn opgesteld, dat het uh, gewoon volstrekt een feit is dat het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag marktconform werkt en dat die besparingen dus niet meer te halen zijn. Dus wordt er gestaakt. Uh, dat kan nog heel lang doorgaan. Er is in ieder geval, we gaan niet naar het Malieveld, maar wel naar de Stopera. Want daar begint om half elf een grote manifestatie. En ik ga natuurlijk eens even in de stad kijken hoe het is. Hier is het rustig, nog geen tram gezien. Nee, want Menno, het, het publiek is wel degelijk de dupe vandaag. U hoort hem vandaag vanochtend in de uitzending vaker. Komende zondag zijn in Turkije verkiezingen. De partij van premier Erdogan zal naar verwachting winnen. Hebben we het al over gehad. Want hij heeft economisch succes gebracht. Maar ja, is die Turkse welvaart wel eerlijk verdeeld? Hoort u zo meer over. Eerst maar eens naar de ochtendspits. Hoe ontwikkelt u zich, Edwin? Ja, op dit moment is het wat minder druk dan gebruikelijk. Op dinsdag, Lara, er staat 25 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Van knoop het Velpenbroek staat 5 kilometer. Daar is het wel wat drukker. Op de 28 Amersfoort richting Utrecht staat voor knopend zweert Twee kilometer file, er staat een vrachtwagen met pech en de rechte rijstrook is dicht. Verwacht je nog iets bijzonders vandaag? Wij nee, verwachten een normale ochtendspits en dat betekent rond half negen ongeveer 180 kilometer file. Goed, we horen het van je Edwin. Tot dan. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De trein van Borselen naar La Haak staat klaar op perron 1. Joris van der Kerkhof, heb jij enig idee hoe laat die trein gaat rijden? Nee, maar bij Greenpeace hadden ze wel een idee... en die zijn aan het actievoeren. Ik, was hier net op een, uh, of ik ben nog steeds op een plek in, uh, in Groes... waar net ook een aantal uh, actievoerders van Greenpeace waren... die zeiden van, je kunt nu vertellen dat... ja dat de eerste groep zich vastgeklonken heeft uh, aan de rails... om te voorkomen uh, dat, uh, dat het transport uh, gaat rijden. Dat kun je nu vertellen. Wij gaan nu uh, die kant op hier vanuit Goes naar, uh, naar, uh, naar Borstelen... Naar, uh, naar de kerncentrale, naar de plek van waar het afval uh, zou uh, beginnen. Dat is in ieder geval dus nu uh, uh, gaande uh, actievoerders van Greenpeace... Die, uh, die hebben zich vastgeklonken. Ik zal er zo uh, achteraan gaan rijden en uh, naar die plek toe gaan, uh, gaan, uh, gaan rijden... over hoe dat dan eruit ziet. of dat je daar... Ook in de buurt uh, kunt komen, hoe het ze gelukt is... om zichzelf uh, vast te klinken. Want ik heb ook begrepen dat er heel, wel heel wat uh, politie in de buurt was... Uh, om dat te voorkomen. Uh, een van de andere keren dat het gebeurde... zo'n transport ook uh, uh, van nucleair afval hier van, van, van Zeeland uh, naar, naar Frankrijk... was 15 jaar geleden. Toen hebben zich mensen vastgeklonken. Maar toen zei de politie ook van doe dat nou niet, jongens... want het is ook gevaarlijk voor jullie zelf. Ik vorder uh, van u dat u zich uh, losmaakt van deze vrachtwagencombinatie in verband met de weine veiligheid omdat de overheid niet wil dat die nodeloos verhoogde straling oplopen. Ja, ze konden dus door daar blijven te blijven zitten... konden ze zelf verhoogde straling oplopen. Dat was een actie in 1996. Uh, Uiteindelijk zijn ze ook wel weer losgekomen. Is er veel gebeurd uh, van uh, actievoeren. Zijn ook vaak regelmatig op de verkeerde rails gaan zitten. Maar ook regelmatig op, op de goede rails. Actievoeren, actievoeren, actievoeren. Uiteindelijk is er toen uh, besloten dat er geen transporten meer zouden mogen zijn. En het transport van vandaag is het uh, transport uh, wat voor het eerst in, uh, in zes jaar uh, is. Ik ik denk uh, dat ik uh, de donkere wolken maar uh, moet volgen hier uh, vanuit het industrieterrein uh, in Goes. Naar ergens daar waar uh, uh, die, die, grote, uh, uh, die grote fabriek staat, uh, in borstelen. Om te kijken hoe dat er dan nu uitziet, hoe die actie eruit ziet en hoe lang die mensen het kunnen volhouden. En het liefst zou natuurlijk ook. Uh, zijn uh, dat, dat je ook nog mensen spreekt uh, van uh, die, die kunnen vertellen... over uh, wanneer het transport eigenlijk zou moeten gaan vertrekken. Uh, mensen van EPZ, mensen van Delta, mensen van het energiebedrijf. Maar uh, daar zullen we eens kijken of dat, dat, dat straks allemaal uh, gaat lukken. Huppa. In de auto, he, Marcel. Ja, heel goed, Joris. Maar, maar, en dan wel naar het goede spoor. Want het zou dus ook best kunnen dat ze aan een verkeerd spoor vastzitten. Nu dat, dat, dat is dus wel eens gebeurd. Ja. Maar of dat nu ook weer gebeurt, ja, dat, is natuurlijk, dat is dan natuurlijk de vraag. Ze gaan er zelf vanuit bij, bij Greenpeace. Dat ze goed zitten. Dat ze aan het, aan het goede spoor vastzitten. Nou, goed. Um, ja. dan, dan horen wij van je en dan horen we vanzelf ook of die trein langs gaat komen. Of in ieder geval... Uh daar in de buurt gaat stoppen dan weer. Maar goed, dat is dan allemaal iets wat nog gaat gebeuren. Joris van der Kerkhof in ieder geval in Zeeland. Twaalf minuten voor zeven is het. Wij gaan nog even naar Turkije. De opiniepeilingen in het land zijn duidelijk. De zittende regeringspartij van premier Erdogan... zal de verkiezingen van zondag voor de derde keer gaan winnen. Onder deze regering is de economie van Turkije flink gegroeid. Correspondent Bram Vermeulen en redacteur Gushar Esetin... waren gisteren in de armste wijk van Istanbul, vandaag zijn ze in de rijkste. En daar zijn ze niet zo overtuigd... van de economische successen van de regering Erdogan. Zo klinkt de rijkste, de hipste buurt van Istanbul. Nechandasja heet die. Hier laaft de Turkse middenklasse zich aan het succes van de economie van Turkije... Die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 Wat stemt hij? Hang je ooit, weer. Maar uh, dat ga ik niet zeggen, maar op wie ik niet ga stemmen, dat is duidelijk. En dat is de AK-partij. AK-partij. Uh, hier gaat AK-partij zeker geen stemmen halen. Nishandesje is toch JHP, de Republikeinse Volkspartij, de partij voor rijke, seculiere turken. Het is geurig, dus is hier partij ooit weer. Of JP van Oppositie of ak partij, het maakt niet uit. Wij geven alleen een stem aan een partij die het verdient. Protest, protest, het is diversiteit. Stop, best, best, best, best, jullie? best, best, best, best, best, best, de wijk.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 Vaak ook de Koerden die dat doen. Is hij koert? Is Kurt? Kurt. Uh -huh. Waarom zijn er al de koerden die dat doen? Dadozusu şu şekilde, yani kimseye muhtaç olmamak için, yani milletin karı çekilmediği için bu işi yapıyoruz. Om uh, van niemand afhankelijk te zijn ja. en dat ze voor zichzelf kunnen zorgen, daarom doen wij dit werk, zegt ja, ja, hij. Dit harde bestaan van de migranten, de koerden ben ik toch heel benieuwd. Ga jij stemmen deze verkiezingen? Bamsters. Dus, dus uh, BDP, weet je de, de Koerdische... De Koerdische partij, die wordt hier natuurlijk gestemd voor de BDP. Het zou het gevoel dat ze nou, hebben kunnen profiteren van die enorme economische boom die Turkije de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Voelen ze daar hier iets van? Ik heb het hier dus een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 hij zegt: ik heb helemaal eigenlijk niks gezien wat hij voor de Koerden heeft gedaan. De AKPAR, die had misschien gehoopt wat meer Koerdische aanhangers te krijgen na de jaren van gepraat over de kwestie. Maar die stem die komt niet hier vandaan, niet uit de allebasje. Dan bijdrage van onder andere onze correspondent Bram van Meulen. Meer informatie over die Turkse verkiezingen van zondag vindt u in ons speciale internetdossier Turkije kiest op nos.nl. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Minister Schippers van Volksgezondheid gaat bezuinigen... op het budget voor vrijgevestigde psychotherapeuten. En die zien de bui al hangen. In het Nederlands Dagblad waarschuwen zij... voor beperking van de keuzevrijheid van patiënten en verwachtlijsten bij de grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment mogen vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten... alle behandelplannen declareren. Maar de minister wil hen binden aan een vast budget. Paniekvoetbal vindt de branchevereniging NVVP. Vrijgevestigde psychologen werken veel goedkoper dan de grote GGZ-instellingen. De kranten reageren op de bezuinigingsplannen op de kinderopvang. Het mes gaat in die kinderopvang, schrijft het AD. Ouders krijgen vanaf 2012 te maken met een jaarlijkse eigen bijdrage van 180. Euro. Maandelijkse ouderenbijdrage stijgt met bijna 20 procent. Daarmee hoopt minister Kam van Sociale Zaken 1,5 miljard euro te besparen. Belangenclubs vrezen dat ouders nu minder gaan werken. Als aan de keukentafel blijkt dat de kinderopvang meer gaat kosten... dan vader of moeder verdient met zijn of haar baan... dan is de keuze snel gemaakt, zeggen zij. Ze waarschuwen uh, voor, uh, hiervoor in trouw. De Henk en Ingrid die hier niks van gaan merken... heb ik nog niet gevonden. Wat is de verenigingen? Nederlandse groentekwekers lijden miljoenen schade door de EHEC-crisis. Maar uh, schadeclaims indienen tegen Duitsland... dat steeds meer met andere verhalen komt... Dat doen ze niet. In de Volkskrant zegt Tougeek-kweker Cor Hurks... de Duitsers zijn onze belangrijkste klanten, dus claimen dat doe je niet zomaar. De kwekers hebben hun hoop gevestigd op het noodfonds van 10 miljoen. En op de mogelijkheid voor werktijdverkorting. Ook in andere landen is het niet best. Zo vernietigden de boze boeren in Frankrijk vandaag 10 ton aan komkommers. Ze zijn kwaad op hun regering, die de EHEC-crisis volgens hen niet goed aanpakt. Studenten en starters zijn ten opzichte van vijf jaar geleden... veel pessimistischer geworden. Wat betreft hun... Kant ...op de arbeidsmarkt. Bijna de helft denkt te moeten vechten voor een baan. Dat was vijf jaar geleden nog maar één op de vijf starters. Blijkt het onderzoek onder studenten en starters waar Spits over schrijft. Jonge, hoogopgeleide starters hebben volgens Spits... ...donders goed in de gaten dat de arbeidsmarkt... ...zich nog herstelt van de economische crisis. Daardoor zijn ze wat flexibeler geworden. Verder is de hoogte van het salaris minder belangrijk geworden. Groentjes op de arbeidsmarkt willen tegenwoordig... ...vooral plezier hebben in hun werk. Fight servers die moeten eerst een vaardigheidsbewijs gaan halen... voordat ze het water op gaan, schrijft Metro komt de veiligheid rond de steeds populairder wordende watersport ten goede... verwacht de Nederlandse kustwacht. Op dit moment ontbreken zulke regels voor het kitesurfen. De Nederlandse kitesurfvereniging ziet helemaal niets in het voorstel van de kustwacht. Wie moet zo'n vaardigheidsbewijs dan handhaven, vraagt de vereniging zich af hier Metro. Om de veiligheid te verbeteren is het vooral van belang... dat het bewustzijn van gevaren bij het kitesurfen wordt vergroot. 9 op tien keer komt een incident door een gebrek aan vaardigheid. Volkskrant schrijft dan nog over de wijkagent Nieuwe Stijl. Die is geïntroduceerd in Amsterdam. De buurtregisseur krijgt meer te zeggen in de wijk. Daarmee kan hij dan kleine problemen, zoals burenruzies en vuilnis op straat aanpakken. En als je die dan oplost, dan vergroot je de veiligheid. Als mensen zich onveilig voelen, dan helpt een vaderlijk praatje niet meer... zegt een Amerika Amsterdamse inspecteur in de Volkskrant. De overlastgever moet worden aangepakt en een individuele aanpak krijgen... van de politie, het OM, stadsdeel, jeugdzorg en ook de dienstwerken inkomen... Het aantal instanties dat met zo'n overlastgever te maken heeft... kan wel oplopen tot 39. En daar hebben de Amsterdamse wijkagenten hun naam vandaan. Ze voelen zich meer buurtregisseurs. Over de crisis hoort u zo dadelijk na zeven uur meer in dit Radio 1 Journaal. De landbouwbelanghebbenden ministers en anderen komen bijeen... in Luxemburg voor landbouwoverleg. Ook Albert-Jan Maat van LTO Nederland gaat daar naartoe. We spreken hem zo dadelijk. We hebben het over Syrië. Syrië dat vreest voor een gewelddadige wraakactie van het regime. Er werden daardoor opstandelingen 120 veiligheidsagenten gedood. Althans, dat zijn de verhalen. Want heel erg controleren kunnen we dat niet.